3 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Er komt vandaag geen staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas, dat zeggen Palestijnse bronnen tegen de Israëlische krant Haaretz. Gisteren werd een mogelijk bestand tussen Israël en Hamas aangekondigd, maar tot nu toe gaan de gevechten onverminderd door. Volgens de Palestijnse bronnen wil Israël niet akkoord gaan met opheffen van de blokkade van de Gazastrook. Op dit moment kunnen de bewoners van Gaza het gebied niet uit... omdat alle grensovergangen dicht zijn. Daardoor kunnen ze ook niet vluchten voor Israëlische bombardementen. Egypte heeft een plan voor een bestand gemaakt. Daarin belooft Hamas te stoppen met raketbeschietingen... in ruil voor het openstellen van Gaza. Maar dat zou een aantal Israëlische leiders te ver gaan. Een groot deel van de asielzoekers in het tentenkamp in Amsterdam-Osdorp... is in hongerstaking gegaan. Ze eten niet meer uit protest tegen hun situatie... Burgemeester Van der Laan wil het tentenkamp ontruimen. Hij heeft tien gemeenten bereid gevonden om de uitgeprocedeerde asielzoekers tot het eind van het jaar onderdak te geven in opvanggelegenheden voor dak- en thuislozen. Maar de 88 asielzoekers zien daar niks in. Ze willen een definitieve oplossing van de regering. Laat een van hen weten. En dat is onacceptabel. Dit is onacceptabel, zeggen ze. Onze levens lopen gevaar in onze eigen landen, schrijven de asielzoekers op een internetsite. Het Openbaar Ministerie heeft twintig jaar cel geëist tegen de drie verdachten van de moord op de twaalfjarige Danny Gubbels. De jongen kwam in 2010 om het leven bij een aanslag met automatische vuurwapens op de woonwagen van zijn ouders in Breda. Aanleiding voor de schietpartij zou een mislukte drugsdeal met Danny's vader zijn. Die is zelf zelfverdacht in een groot drugsonderzoek dat al sinds 2009 loopt. De schietpartij had mogelijk te maken met de verdwenen partij cocaïne van 400 kilo. De rechter doet in maart uitspraak. De fosforfabriek Termfos in Vlissingen is door de rechter failliet verklaard. Het bedrijf vroeg eerder deze maand faillissement aan. Termfos maakte al een tijdje miljoenen euro's verlies per maand. Banken waren niet langer bereid dat verlies te financieren. Volgens bestuurder Schone van NVW-bondgenoten... zijn zowel Nederlandse als buitenlandse partijen geïnteresseerd in een overname. Gelukkig zijn er een paar investeerders die belangstelling hebben voor het bedrijf in Vlissingen. En natuurlijk heeft dat zijn invloed op de prijs die geboden gaat worden voor het totaal. Wat wij willen van de curatoren is dat zij ook de belangenafweging maken. En de werknemers daar ook zwaarwegend in meenemen. De vakbond hoopt dus dat een investeerder het hele bedrijf overneemt, maar zegt dat het ook mogelijk is dat alleen succesvolle onderdelen in het buitenland worden verkocht, dus zonder de verliesleidende fabriek in Vlissingen. De orthodontist wordt vanaf 1 januari 16 goedkoper. Blijkt uit de nieuwe tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld door tandartsen en orthodontisten. Vanaf volgend jaar gelden er weer vaste prijzen in de tandheelkunde. Afgelopen zomer besloot minister Schippers dat het experiment met de vrije prijzen al na een jaar moest stoppen. Omdat veel tandartsen hun tarieven te veel hadden verhoogd. De orthodontist wordt goedkoper doordat nu een eerder toegezegde korting alsnog wordt doorgevoerd. Het weer dan. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Het is een graad of 9. Vanavond aan de kust kans op zware windstoten. Morgen zonnige periode, droog en dan ongeveer 9 graden. Aan de Er is een ernstig ongeluk gebeurd op de N18 Varsenveld-Enschede. Er is ook een traumahelikopter geland. De weg is in beide richtingen dicht bij Lichtenvoorde.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 Ejo, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten Mariette Wolf, die schreef een boek over de geschiedenis van Carré. Een plek om lief te hebben. Maurits Hendricks, sinds deze week is hij de vaste technisch directeur en chef de mission van de Olympische Sporters. Theoloog Erik Borgman is hier en straks ook nog onze dichter bij de dag, André Degen. En we beginnen nu met Jaël. Ja, Sanne Kloosterboord. Ja, El is jouw dochter. Ja. En haar foto die staat ook op het boek wat jij over haar ja, hebt geschreven. wonderkind. We zeiden net al aan drie van de uitzending: jullie lijken enorm op elkaar. Ja. Maar jij zei ook: we zijn ook heel verschillend. We zijn heel verschillend. Ja. Zeven en half jaar geleden werd Sanne geboren. Uh, ja, El. Ja, El, sorry. sorry jaar ja, zeven en Jullie lijken zo op elkaar. En in eerste instantie leek het een heel, uh, een heel normaal uh, ja. kind. En het ja. was ook een hele normale zwangerschap. Wat was het moment waarop jij dacht: er is toch iets aan de hand met haar? Uh, nou, zij werd een maand te vroeg geboren. Uh, dat was nog niet het moment dat ik dacht. Daar was uh, toen geen oorzaak voor dat ik dacht: er is iets aan de hand. Uh, uh, ik denk dat een belangrijk moment was dat ik een absence zag bij haar. Er was al een, een ontwikkelingsachterstand. Zij ging niet rollen toen ze acht, negen maanden was en uh, ze ging steeds verder achterlopen. Um, maar toen ze twee was, zag ik iets wat, waarvan ik meteen wist... dit is iets epileptisch, dit klopt niet. Je zag dat ze even weg ze was? Ze raakte even weg uh, en uh, ja, ik, ik vertrouwde het niet. En het was zo subtiel dat anderen het niet zagen. Maar ik zag ze dus met grote regelmaat vanaf dat moment. En vanaf dat moment kwamen wij ook in een stroomversnelling... van onderzoeken en uh, uh, een ziekenhuisbezoeken... Um, en ging ik ook op zoek. Ik was zat avondenlang uh, te internetten uh, uh, om, om die epilepsie te doorgronden. Um, het verhaal was steeds, dit is een vorm van epilepsie die uh, tot uh, retardatie leidt. Zoals het verschrikkelijke woord dan heet. Dat betekent dat je achter bent in de ja, ontwikkeling. Ja, dus ik, ik, ik, ik heb mezelf nog heel lang wijsgemaakt. Dat is die epilepsie. Als we die epilepsie eronder krijgen, dan wordt zij weer normaal. Hm. Uh, maar ik, raakte, ik kwam steeds verder. Ik kwam ook op een internetforum uh, uh, voor uh, kinderen met uh, uh, ernstige vormen van epilepsie. En uh, ik, ik constateerde daar wel dat met heel veel van die kinderen veel meer aan de hand was. Dat dat vaak uh, zwaar gehandicapte kinderen waren. En dat drong nog... Ik, dacht, nee, ja, dat is toch anders. Maar, uh, was het niet ook een arts of iemand in dat enorme circuit die tegen je zei op een gegeven moment, van nou, dit is er aan de hand? Of was dat heel ingewikkeld? Dat was later pas. Dat was pas, pas zei, ik zag de eerste abschans toen ze twee was, en pas met drieënhalf. Is dat een, een abschans? Ja, dat zijn hele kleine... Ja, zij heeft een verraderlijke vorm van epilepsie, die je van buiten bijna niet ziet. Zij heeft voortdurende epileptische piekgolven, uh, uh, maar uh, die wel de hele tijd tot verstoring leidt. Uh, waardoor ze vaak heel moe is, uh, en uh, overprikkeld. Ja, maar het duurt dus totdat zij 3,5 was. Voor voordat een jullie echt diagnose hadden. En dan ja. zit je dus, eigenlijk ben je al 3,5 jaar, jij en je man, bezig om daarachter te komen. Om de juiste zorg voor ja. haar, te, haar te zoeken. Ja, we kwamen echt in het wereldje ook, zoals ja. ik het noem. Ja. En je beschrijft ook in je boek dat jullie ook dat het natuurlijk ontzettend vermoeiend en ook heel zwaar voor jullie is om daar doorheen te komen. Hoe, hoe is dat gelukt? Hoe heb je dat dat weet ik eigenlijk ook niet hoe dat gelukt is. Want ik had ook. Uh, ja, ik werkte ook nog uh, vier dagen in de week. En. Uh, je man was aan het promoveren. Die was aan het promoveren. Ik, uh, ik denk dat wel eens. Hoe is dat gelukt? Ja. <laughs> ja. Het is gelukt. Geen het idee. is gelukt. Het beschrijft ook in je boek dat het op een gegeven moment ook wel tot enorme spanning in jullie relatie leidt. Ja. ja. Ja, dus, dus die, die, je hebt natuurlijk die enorme stroom van onderzoeken... en een kind dat zich niet ontwikkelt. Wat, en dat, dat is, denk ik, een heel groot verschil met de normaal ouderschap. Dat, uh, dat zie ik uh, bij ouders van normale kinderen om me heen. Dat is steeds anders. En dat is ook het leuke... Uh, dus die kinderen gaan meestal sneller dan die ouders uh, dan die ouders. Zo van, oh, hm. En uh, uh, uh, bij mijn dochter is het natuurlijk zo, maar dit soort kinderen in het algemeen dat ze dus dat je eigenlijk geen uh, perspectief hebt dat de, zor de zorg wordt eerder zwaarder dan lichter. Ja. dus je hebt ook niet iets om naartoe te leven. En dat dat merk je ook beschrijf je ook heel mooi in het boek dat dat langzaam tot je doordringt. Zo. Dat dat langzaam tot je doordringt. Dit is het, zo blijft het, eigenlijk wordt het erger. En daar moet je ja, dat is heel lastig om je daartoe te verhouden om uh, om dan nog. Uh, ja, om je eigen toekomst zonnig in te zien. Om niet te gaan somberen. En om, om uh, zelf uh, dingen te verzinnen. Om, uh, uh, ja, staande om te blijven. je staande te houden. Ja, ja. Je, je wilt ook echt blijven werken. Dat, dat lees je ook ja. in het boek. Is dat, was dat ook omdat dat een plek was waar, waar, waar wel gewoon de dingen normaal waren? En waar je ja. gewoon... Ja. Uh, wel ontwikkeling kon zien en, en, en vergeleken met thuis toch een ja, heel andere, zeker. Een andere ja, maar plek. Ik vond mijn werk uh, zeker in de zware jaren. Als ik noem, was, dat, was dat soms ging ik soms met het idee naar mijn werk. Hoe gaan we deze dag weer doorkomen? Uh, ja, al heeft heel lang heel slecht geslapen. Maar ik vond het ook altijd heel erg fijn om uh, op een plek te zijn waar, uh, waar de hele zorgwereld en uh, uh, uh, het feit dat ik een gehandicapt kind heb eigenlijk geen rol speelt, dat ik een eigen leven heb. Uh, en dat ik zie om me heen dat dat soms niet vol te houden is, die combinatie. Nee, want je was ook hartstikke moe, want je moest heel vaak eruit s'nachts. Ik moest heel vaak eruit, ik moet er nog steeds uh, wel uit s'nachts. Maar uh, dat, het, dat is wel beter geworden. Uh, maar uh, ja, dat is voor mij echt een belangrijk anker geweest. En dat wat, is het wat, nog steeds. Wat voor werk doet u? Ik ben eindredacteur bij het Financiële Dagblad. Okay. Ja. En dus iets heel anders ook ja. dan en ver weg van de zorg ook? Ja, ver weg van de zorg. En dat vind ik heel prettig. Bewust ja. daarvoor gekozen. En nou, nee, niet bewust, maar het is prettig dat het zo is. Ja. Ja. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als je eenmaal in die zorgwereld zit. Want dat beschrijft u ook. Je moet, op een gegeven moment zegt u ook zelf: Ik ben eigenlijk een soort uh, zorgmanager aan het worden. Ja. ja. Ik dacht altijd dat er mensen voor waren die dat voor je nee, deden. Zijn maar er dat niet. is dus niet zo. Nee, dat is, ik, ik heb daar ook wel stukken voor geschreven. Voor de opiniepagina van het Financiële Dagblad. Uh, de zorg in Nederland is zo ontzettend ingewikkeld. Er kan heel veel. We hebben een fantastische verzorgingsstaat, nog steeds. Ik hoop dat dat zo blijft. Maar om daartoe door te dringen en om te weten wat er allemaal is... Uh, moet je echt uh, van goede huizen komen. En ik heb dan bijvoorbeeld dat forum... waar heel veel informatie uitgewisseld wordt. Uh, maar ik zie ook om me heen een ongelijkheid... in bijvoorbeeld uh, indicaties voor persoonsgebonden budgetten. Omdat de een gewoon beter is... Uh, in het voorbereiden van zijn aanvraag dan de ander... Nou ja. Maar dat, dat bevordert dus een enorme ongelijkheid ook. Ja, die zie ik ook. Ja. Ja. Ja, ja. bureaus, hè, Erik, aanvragen wat aanvragen vind jij daarvan? Er zijn bureaus die dat soort aanvragen maken. Maar dit die moet je ook weer weten te vinden. Nee, maar, nee, maar bedoel, en die dus in sommige gevallen dus ook uh, daaraan verdienen, zal ik maar zeggen. En dat ja. nou, ja, dus dan, zien en hoe ingewikkeld is, ja. is. En, en of nee, nee, dat wenselijk nee, is. Ja, dat maar is menselijk. Maar dat is dus ja. echt, echt een probleem. Ja. Dit is echt een probleem in de huidige situatie. Waarom heb je het boek zo opgeschreven? Want het is ook heel. Open, het boek, je, ja. je bespaart jezelf niet. Je spaart je relatie niet. Het is uh, je laat ons heel erg meekijken in jouw leven. W waarom wilde je dat? Ik denk dat je als je zo'n boek schrijft, dan kun je dat alleen maar zo doen. Dan uh, anders was het een. Uh, ik, ik wil niet een soort een, een, uh, zonnige uh, wereld schetsen die uh, die onecht is. Uh, ik wil de mensen meelaten laten kijken in hoe dat is en. Uh, en ik denk ook dat uh, als uh, bijvoorbeeld mensen die uh, aan het begin staan van dit hele proces, die er net achter zijn gekomen, dat hun kind zich niet normaal ontwikkelt. Dat die ook zeker hoop kunnen putten uit het boek. Het, het eindigt voorzichtig, uh, positief. Ja. Uh, Want hoe is het nu met Jij? Al? Ja, het gaat goed met haar. Zij, heeft een, uh, uh, zij is opgewekt over het algemeen. Uh, kan ze bijvoorbeeld praten? Nee, ze u? kan... Ja, El is eigenlijk een hele grote een baby van 7,5. Ze, ze is niet zindelijk. Ze moet al eten gevoerd krijgen. Uh, ze kan niet praten. Uh, maar uh, uh, ze is... Uh, ik zie wel dat, ze, dat er op een ander niveau... Ja, ontwikkeling is een groot woord. Maar dat ze door de jaren heen steeds zelfverzekerder wordt. En dat ze dingen gaat herkennen. Uh, dat dingen haar minder uh, uh, van streek maken. Dat als we een weekje weggaan, dat, dat, dat, dat het makkelijker valt bij haar. Uh, dat zie ik wel. Dus er is wel een soort van ontwikkeling? Ja, zo zou je dat kunnen noemen. En uh, ja, ze, ze wordt gewoon een steviger persoonlijkheid. En dat zie ik wel. En maken jullie ook zorgen over de toekomst? Want ik kan me voorstellen, het is een baby van zeven. Op een gegeven moment is het een baby van 25 misschien. Ja, ja. En, en hoe moet dat dan? Ja... Uh, ik hoop, uh, ik hoop werkelijk dat, uh, dat uh, de verzorgingsstaat of dat de, de, de maatschappij voor dit soort kinderen blijft zorgen. Zoals dat nu gebeurt. Maak je daar zorgen over? Of ja, ja, daar zo maak ik me wel zorgen. Ik zie dat de taal verandert. Ik zie bijvoorbeeld dat Halbe Zeilstra dan zegt. Ja, uh, uh, van die flinks ferme taal, uh, de, de overheid is niet verantwoordelijk voor dat mensen hun dag doorkomen. En daar, daar, daar, daar worden beelden bij opgeroepen naar mijn idee, alsof. Uh, alsof er iemand is die met uh, mijn dochter een spelletje doet of zo. En dat is natuurlijk totaal niet de realiteit. En en, Hoezo uh, niet? Nou ja, de, een, een dag doorkomen met mijn dochter is natuurlijk de verzorging. Die, die, die zwaar en intensief is. Maar je, je, het is ook heel erg zoeken naar wat, wat, wat er kan. En uh, je kunt even vijf minuten iets met haar doen. En dan is ze al overprikkeld. En dan moet je haar laten. Hm. En dan blijft ze weer hangen in dwanghandelingen. En dan moet je haar daar weer uithalen. Het is veel dat ingewikkelder is, dan. Een het is veel uit. ingewikkelder. En het is niet zo dat mensen haar helpen de dag door te komen. En dat dat een, een, uh, een soort luxe is. Een soort luxe. Producties. Nee, ze heeft die verzorging gewoon Zij heel hard nodig. Ze heeft die verzorging gewoon nodig. Ja. En ik ben bang dat uh, deze taal een voorbode is van een uh, verzobering. Uh, en dat zou voor jullie betekenen dat, dat jullie niet meer kunnen werken of dat jullie fulltime de zorg voor haar moeten opnemen? Of hoe moet dat eruit zien dan? Nou, daar, ja, daar wil ik eigenlijk niet aan denken, nee. maar ik, uh, ik, hoop dat, dat, ik hoop dus dat het blijft zoals het is. En, maar ik vind het wel bijvoorbeeld eng dat wij op een gegeven moment, dat beschrijf ik ook in mijn boek, dat wij op een gegeven moment oud en krak en mikkig worden, en, of er helemaal niet meer zijn, en uh, dat er niemand meer is om dingen op toe te zien. Nee. U heeft wel veel energie. U heeft een man, u heeft een, een kind dat veel zorg vraagt, u ja. heeft een drukke baan, en u schrijft er even een boek erbij. Ja, ja, ja. ja. ja. U heeft geen tweede kind, hè? Dat komt, ook, nee. dat komt ook in het boek op een gegeven moment aan, aan de orde... van de vraag van willen we, willen we misschien toch ook nog, nog een kind? Dat, ja. Heeft dat ook met, met, met wat al heeft te maken... dat de kans te groot is dat een ander kind dat ook zou kunnen hebben? Nou, het punt is dat wij hebben dat helemaal uit laten zoeken... door uh, klinische genetica... En dat is een wetenschap waarin de ontwikkelingen heel snel gaan... maar, uh, uh, maar die toch nog in de kinderschoenen staat. En het antwoord was eigenlijk dat ze niets hebben kunnen vinden. Mm. Dus ook dat ze niets uh, kunnen zeggen over de kans dat een tweede kind iets heeft. En afgezien daarvan... hebben, Kijk, we hebben nu een voorzichtig evenwicht bereikt. Uh, me, met, uh, mijn man en ik hebben allebei leuk werk. Uh, alles de zorg loopt, alles rijlt en zeilt. Dus... Uh, ik, ben, ik zou ook bang zijn om dat evenwicht uh, um, te ja, verstoren. Ja, verstoren. Ja. En bovendien, ja, mijn eerste zwangerschap was heel zorgeloos. Uh, uh, ja, het was ontzettend gewenst. En uh, ik, ik ben bang dat ik alleen maar bang zou zijn. dat Het, uh, het, het, het, het zorgeloos zou echt weg zijn. Het is, is verdwenen. Goed. Ja. Nou, mensen die het verhaal willen lezen. Wij uh, hebben twee exemplaren van het boek Wonder Kind. Uh, als u daar een kans op wilt maken, dan uh, kunt u dat via de website Dit is de Dagpunt nu aangeven. We gaan naar Maurits Hendricks. Deze week kreeg u een vaste aanstelling bij NOC-NSF. Want u moet ervoor zorgen dat dit overtoffer wordt. Nu komt het. De drie combinaties. Daar is de... Ja, de eerste. En de tweede. En de derde. Jawel! Hij heeft geflikt. Het is ongelooflijk wat Ebbe Zonderland hier laat zien. Dat is zijn goed weg. Jojo aan de leiding. En wat gaat Veldhuis doen? Eén Tronovi Jojo... En Veldhuis derde. En dan vallen ze elkaar in de armen. Geweldig. Palme, rechtstreeks. Palme, 2-0, maatje Palme. Goud voor de Nederlandse vrouwen. Ze zijn de beste. Ja, dit was aardig, Maurits Hendricks, maar dit is maar het begin. moet beter. Ja, goed, dat is de, de dynamiek van topsport. Um, Daar schrikt u niet en... van. Nee, nee niet te dat, druk. Dat, dat zit een beetje volgens mij in mijn DNA. Dat is ook wel eens jammer. Want het is mij nog nooit gelukt in mijn leven om een, uh, om een medaille te vieren. Want vijf minuten later denk ik aan, aan, aan de volgende die er gaat komen. En, uh, Echt waar, ja? U bent, heeft niet een vrolijke <tus> tijd gehad na de Spelen? Um, nou ja, woorden als vrolijk en tevreden, daar, dat is allemaal de, gevaarlijk. Da, da, daar, daar kan ik niet zoveel mee. Ik, ik heb, uh, <lacht> is dat jammer uh, nou? Dat, nee, ja, dat, dat is misschien <lacht> ook zo. <lacht> ja. Maar um, nee, ik, ik ben trots. Uh, um, uh, ik kijk met bewondering en respect naar, uh, naar de sporters waar ik dichtbij heb gestaan. Uh, um, ik, ik vind het een voorrecht om, om uh, uh, uh, iets te, te beleven samen waar het land uh, uh, zelfs vrolijk van werd, uh, uh, zei het maar even, even korte tijd. Dus die, die uh, emoties heb ik er wel bij. Maar ja, ik ben ook iemand die dan heel snel weer kijkt. Ja, hoe kan het uh, beter? Nou ja. zagen we zagen wel een filmpje van Epke die niet drie keer, maar vier keer over ja. de kop ging. Ja. Dus eigenlijk kan het makkelijk beter. Ja. Als je, nou, dat zo snel naar de als je het nou voor woorden hebt waar ik niks meer heb, dan is makkelijk er ook wel een <laughs> eentje. Uh, dat, <laughs> als je dat drie maanden naar de speler komt, ja, dan heb je niet veel getraind. Dat, dat is, uh, ik, ik, ik vind hem uitdagend, die stelling, maar <laughs> <laughs> laat Epken het niet horen, zou ik oh, zeggen. Oh, thuis, nou die is wat, aan het uh, studeren, uh, toch? Die, uh, die heeft vijf jaar aan die drievoudige getraind. En toen was hij al een hele goede turner voordat hij daarmee begon. Uh, dat hij een, een uniek talent heeft en misschien iets kan... Wat, uh, wat in ieder geval op dit moment de rest van de wereld niet kan, dat is, dat is heel mooi. Ja. En dat kan je ook zeggen voor een aantal andere sporters. We hebben inderdaad geweldige talentvolle sporters in Nederland, in, in veel sporten. Uh, onze realiteit, zei ik al eerder, is ook de rest van de wereld. Maar is het niet zo dat als die, die sporters... Die wordt misschien wel een beetje gefrustreerd van jou. Die hebben dan een hele geweldige prestatie gedaan. En jij denkt toch weer aan de volgende medaille. Terwijl ja, zij net een feestje willen vieren. Ja, nou goed, dat is ook een reden waarom ik goed mijn afstand hou. Dat is hun feestje. Dat ga je niet en tegen ze zeggen ze, op dat moment. Ik uh, omhel ze, ik feliciteer ze. En dat kan zelfs af en toe heel emotioneel zijn. Dat, uh, dat zeer zeker. Dus daar maar het is hun feestje. Okay. En ik nou. zal ze niet lastig vallen dan met uh, kan mijn je, verwachtingen. Maar kan je een voorbeeld geven van wat jij hebt bijgedragen aan het succes van Epke? Ja, ja, ik vind dat heel moeilijk hoor, om, om dat te zeggen. Want uh, wat Epke gedaan heeft, is van hem en, en, en, en van zijn coaches... Uh, ik kan me wel heel goed één moment herinneren... dat ik uh, twee jaar voor Londen... Uh, s'morgens vroeg naar Heerenveen om om eens aan de rekstok uh, te komen staan. Uh, en daarna een kopje koffie met hem dronk. zei Epke, wat ontbreekt er nou nog joh, in, in jouw voorbereiding naar Londen? Dat was twee jaar voor de Spelen. Toen zei hij, nou... Als je voor mij, een, en dat heet dan een neurofeedback systeem... een direct feedback systeem zou kunnen installeren... dat is heel kort gezegd uh, high-speed camera's... die zijn beweging constant filmen, die hij dan meteen na kan uh, kijken. Dat heeft een effect op de hersenen, waardoor je leervermogen uh, versnelt. Dat zijn hele kostbare systemen. Wat kost uh, ik denk dat wij daar tussen de 35.000 en 40.000 euro uh, in okay. hebben gestoken. Uh, en, kan, en, en kan u op zo'n moment tegen Epke zeggen, gaan we doen? Dat kan ik ja. Heb ja. je ook gedaan toen? Dat, dat is een keuze die die ik dan moet maken. En twee maanden later hing het er, ja. Zo, dat is wel. Dat geeft wel een gevoel van dat je iets kan bijdragen. Nou, dat, dat, dat, dat hoop ik dat dat zo is. Nou Aan ja, uh, ieder... alles zitten grenzen. Ja. Uh, uh, want uh, als je dit doet, dan doe je iets anders niet. Hè. Dat, dat vergeten mensen dan altijd uh, dat de afweging nog niet zo eenvoudig is. Wie vroeg er iets van u van u, dacht, dat gaan we niet betalen? <hazien> <hazien> <hazien> uh, jeetje, dat is een hele goede vraag. Die heb ik eigenlijk weer allemaal alweer weggebannen uh, uit mijn hoofd. Nou, er zijn, uh, zijn er wel een paar te noemen. Um, <hazien> Eén is genoeg. Ja. Uh, als je kijkt naar uh, wat je nodig hebt aan mensen rondom die topsporters, dan is een coach is natuurlijk heel erg belangrijk. En, uh, en een goede medische verzorging is essentieel, want de belasting van die lichamen dat is, dat is heftig. Maar of je nou zo ver moet gaan dat je een, uh, nou laat ik zeggen, een, uh, een, een, een soort uh, mystische uh, goeroe erbij moet zetten, die dan ook nog voor het welzijn daaromheen uh, gaat zorgen. waar, Dat ga ik niet vertellen. Maar de verzoeken, de verzoeken zijn soms. Uh, concreet En dan is het wat makkelijker antwoorden. En heel soms denk je wel van, nou ja, gaat dat nou ook nog bijdragen? Ja, dat, dat gaat, gaat niet helpen. Nee. Wat is uw bijdrage aan de medailles van Ranomi Kromeridjojo geweest? Ja, de, de, de bijdrage wederom, uh, haar coach is Jaco Verharen. En het talent is van Ranomi zelf. Alleen, als je uh, vier jaar lang uh, meeleeft met die sporters... en uh, er bent als zij trainen, er bent als zij hun grote wedstrijden hebben... ja, dan, dan maak je dingen mee... Ik denk dat bij Ranomi, het, het eerste wat naar boven komt, heeft, uh, is haar vader, die uh, na de gouden medaille die zij won naar mijn toe komt, in zegt meer Hendricks, uh, we weten dat u erbij was in Tenerife. En daarvoor dank. En dat gaat om het moment dat zij uh, lijkt dat zij een, een hersenvliesontsteking heeft. Ze zaten toen in een trainingskamp in, in Tenerife. Daar is over geschreven, dus ik, ik zeg ook niks uh, nieuws. Maar dat was natuurlijk ongelooflijk heftig. En ja, dan is het als je daar zit, is Engels in één keer niet meer de taal. En uh, dan gaat het erom dat je. Uh, uh, haar helpt. En, en dat je in Spaans met die, met die staf kan communiceren. Dat is natuurlijk even u heeft een grote angst. Dus ja, ik was daar gewoon even tolk. Ja. Maar dat was toevallig en... dat u daar was, of niet? Ja, nou ja, toeval bestaat ja, niet in het topsport. Uh, de, nee, het is niet toevallig dat ik daar ben. Alleen uh, dat, dat samenvalt met zo'n zo verschrikkelijk moment voor haar. Ja, ja. Dat, uh... ja, dus dat is ook een kwestie van er soms gewoon zijn. Um, zonder ja. dat je inderdaad geld bij je hebt. Nou ja, dat, dat is de, ik denk dat dat wel zo is. Kijk, je, hebt, je bent niet in Londen, uh, uh, waardoor je voor die sporters uh, dan, dan ook uh, er kan zijn, zij het, zij het zeker op achtergrond, als je niet de jaren daarvoor daar ook investeert. Ja. 2014 komt eraan, dan zijn de Winterspelen. En u bent bij de Winterspelen een shift de mission geworden ook. Wordt u? Ja, ben ik aangesteld, ja. Voor het eerst sinds jaren iemand die geen verstand heeft van schaatsen. Ja, dat klopt. En ik begreep dat er een hele mooie reactie uit de schaatswereld was... van nou, daar maak ik me niet al te veel zorgen... want ik weet niet of het Mark Tuitert was of Erwin Wennemars. want als je uh, Maurits op een surfplank zet, dan valt hij er ook. <lacht> dus uh, ik vond dat er een scherp is. Ja. Dus dat, dat is niet heel erg. Nee, dat is niet waar het om gaat. Hè. Nogmaals, uh, die sporters hebben hun eigen talent en die hebben hun coach. En daar zit de specifieke kennis over die sport. Uh, ik, heb, ik loop wel lang genoeg mee in, in de Olympische topsport... om te weten waar het om gaat tijdens spelen. En dat zijn generieke principes. Dat zijn principes die echt wel voor alle sporten hetzelfde zijn. Ja, maar nu zijn er een paar schaatsers. Bijvoorbeeld Marit Leenstra en Koen Verweij, die hebben nog geen sponsor. Ja, nou ik denk dat het überhaupt uh, het natuurlijk zo is dat de, de, de realiteit waar we het eerder in de uitzending over hadden van, van uh, de, de economische situatie, die raakt natuurlijk ook de sport. Ja. En uh, natuurlijk is het zo dat uh, uh, alle facetten van de samenleving uh, um, daar last van, van hebben. Daar is de sport er één van. Uh, gelukkig hebben we een, een organisatie als NOC-NSF die uh, um, ook uh, ervoor bedoeld is om daar waar echt nodig dan ook uh, de helpende hand te bieden. Want kunt u voor die twee wat betekenen? Nou, dat doen we al. Uh, uh, samen met de, de KNSB, de Schaatsbond, uh, uh, proberen we daar waar, uh, ja, waar dingen echt niet goed gaan. Bij te springen. Uh, en, bij te springen. Ja, nou heeft het kabinet wel besloten dat we niet langer gaan voor de Olympische Spelen in 2028. Het was een beetje. Oh, er valt de microfoon op. Ja. Het was een beetje uh, onduidelijk hoe de NOC, NSF daarop reageerde. Want André Bolhuis zei aanvankelijk: het was niet erg. Het valt wel mee allemaal. En gisteren was hij toch heel verdrietig over de politiek. Hoe zit dat nou? Nou, ik denk dat het ook beide is. Um, de, de, het belangrijkste is wat er wel in het regeerakkoord stond... en dat is dat uh, het kabinet onze topsportambitie omarmt... en sport uh, in de samenleving en met name voor de uh, volksgezondheid belangrijk vindt... en ook bereid is om daar extra in te investeren. Dus niet te bezuinigen. In, in, in, in deze uitzending zou je het bijna niet geloven... dat er in sommige omgevingen ook nog extra uh, geïnvesteerd wordt. Dus dat is natuurlijk wel een hele mooie vaststelling. Dat je dan daarnaast uh, niet gaat zeggen van... nou, wij uh, willen nu... Uh, ook heel hard nadenken over het organiseren van de Spelen... waar een investering voor nodig is. Dat begrijp ik wel. Ik ben het er niet mee eens. Nee. En uh, het kabinet kan alles beslissen. Mijn droom nemen ze me niet af. Nee. Dat het geweldig zou zijn voor ons land... om ooit de Olympische Spelen te organiseren. Daar blijf ik net zo hard van overtuigd. En ik denk ook binnen NOC NSF zullen er mensen zijn... die daar ook de komende jaar, want dat kan niemand verbieden... hard aan blijven werken en over na zullen blijven nee. denken. Hoeveel medailles gaan we halen in Sochi? Daar gaan we een andere keer verder over spreken. Uh, U weet wat in niet. ieder geval zo is, uh, is dat we uh, gaan voor de top 10. Uh, die ambitie die, uh, die staat als een huis. En we zullen uh, de komende maanden, als het winterseizoen er een beetje om zit, dan weten we ook echt waar we staan. En dan ga ik daar ongetwijfeld wat over zeggen. Bij ons dan graag. <laughs> Hij belooft het niet. Hij nee, slim. nee, nee, inderdaad. We gaan uh, naar de dichter bij de dag. Vandaag is dat André Degen. André, goedemiddag. Goedemiddag. Wij horen graag jouw gedicht. Oké, okay. nieuwscircus. Het karree-theater bestaat al 125 jaar. Het strijdtoneel in het Midden-Oosten, iets langer. Wij kijken toe. Werkloos. Werkloos. Laat mij als chef van deze missie jou meenemen in een auto voor een dropping naar een plek om lief te hebben. Te midden van vuurfonteinen ontstaan door oververhitting van de economie en instortende geldpakhuizen een wonder. Een kind draagt een brandende fakkel naar een gouden toekomst. Dankjewel, André Degen. Zelfs een nieuw woord, een gouderne toekomst. We zetten het gedicht op de website. Dit is de nu En daarop kunt u ook gesprekken terugluisteren en reacties of ideeën kwijt. Ja, we hadden u laten weten dat, u twee, dat we twee exemplaren beschikbaar hebben van het boek Wonderkind. Er zijn heel veel reacties van luisteraars binnengekomen. Veel mensen zijn geraakt door het verhaal. We hebben twee winnaars. Inge Schippers, persoonlijk begeleider van kinderen met een handicap. En Jos de Voogd, hij is oma van een wonderkind. En, uh, ja, en, en dat zijn zij dan, hè? Ja, ja dan Ik dacht, dan Jos, een... is, dat zal dan Jos is een jongen, maar ze moet het de dus zij zijn. Ja. Sommige vrouwen heten ook Jos. Goed, Kijk. hartelijk dank aan de gasten hier aan tafel: Erik Borgman, Mariette Wolf, Ewald Engelen, die was al vertrokken. Sanne Kloosterboer en Maurits Hendricks. En zometeen na half vier de villa, Villa Vepiro. Ger Jochems, goedemiddag. Hallo Elsbeth, uh, wij hebben te gast Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw. En uh, zij is vanmorgen teruggekomen uit de Congo. We praten natuurlijk over die opmars van de rebellen al daar en over een speciaal dat ze daar deed onder de bevolking. En voor de zoveelste keer probeert de gemeente toestemming te krijgen legaal wiet te kweken. Leeuwarden dit keer. Die stad probeert dat trouwens in 1998 ook al. En dat loopt altijd stuk op de opiumwet. En waarom denkt burgemeester Vert Kronen dat het nu wel lukt? Dat zo, nu is het nieuws, hier is Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De Palestijnse bronnen hebben tegen een Israëlische krant gezegd dat er vandaag geen wapenstilstand komt. Gisteren werd er mogelijk staakt het vuren tussen Israël en Hamas aangekondigd, maar tot nu toe gaan de gevechten gewoon door. Volgens de Palestijnse bronnen wil Israël niet akkoord gaan met het opheffen van de blokkade van de Gazastrook. Een groot deel van de asielzoekers in het tentenkamp in Amsterdam-Osdorp is in hongerstaking gegaan. Ze eten niet meer uit protest tegen hun situatie. Burgemeester Van der Laan wil het tentenkamp ontruimen en heeft tien gemeenten bereid gevonden... om de uitgeprocedeerde asielzoekers tijdelijk onderdak te geven. Maar de 88 asielzoekers willen een definitieve oplossing. Tegen de drie verdachten van de moord op Danny Gubbels is 20 jaar cel geëist. In 2010 werd de jongen van 12 gedood bij een aanslag op de woonwagen van zijn ouders in Breda. Aanleiding voor de schietpartij zou een mislukte drugsdeal met Denny's vader zijn. En de orthodontist wordt vanaf 1 januari 16% goedkoper. Blijkt uit de nieuwe tarieven die de Nederlandse zorgautoriteit heeft vastgesteld. Afgelopen zomer besloot minister Schippers dat het experiment met de vrije prijzen al na een jaar moest stoppen, omdat veel tandartsen en orthodontisten hun tarieven te veel hadden verhoogd. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staan vier files op de Ring van Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad voor de Koentenel 2 kilometer. Op de A10 Zuid richting Amersfoort voor de rij 3. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda... voor Knobbel de Brestenplein 3 kilometer. En bij Utrecht op de A27 richting Breda... voor Lunette, 2 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Er is in Europa nog geen akkoord over verdere steun aan Griekenland. De ministers konden er niet uitkomen. Over de eigen Europese begroting is ook ruzie. En hoe stelt Europa zich op in het hoog oplaaiende conflict in de Gazastrook? Daarover praat ons Euroforum vanuit Straatsburg na vier uur. Het geweld in Congo breidt zich uit. De rebellenbeweging M23 is niet van plan de strijd te staken. Thea Hilhorst is hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw. Ze kwam vanmorgen terug uit Congo en Rwanda. En ze is bij ons te gast. Reageert u vooral op alles wat u bij ons hoort. Via onze site villaw.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Leeuwarden gaat opnieuw onderzoeken of legale wietel mogelijk is. Opnieuw, omdat dat in 98, 1998 ook is geprobeerd. En dat liep toen stuk op de opiumwet. Burgemeester van Leeuwarden, Vert Kroden, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat gaat u doen? Uh, gaat u iemand uh, met toestemming van de gemeente wiet laten kweken? Nee, zo snel zal het niet gaan. En, uh, het is meer de actualiteit uh, dat er natuurlijk steeds meer uh, wietplantages zijn. Ook bij ons in de stad. We hebben er alleen al in 2012, 46 opgerold, de politie. Uh, en er zijn er misschien nog wel meer natuurlijk... Uh, en aan de andere kant willen we, en het kabinet is daar nu ook gelukkig weer wat meer ontspannen over... ...nieuwe kabinet, willen we dat uh, toch het beheerst uh, gedoogbeleid in Nederland handhaven uh, van de, van de shops. Nou, de voordeur is dus geregeld, je mag erin, hè, onder strenge voorwaarden, als je boven de 18 bent. Maar niemand mag er officieel aan de achterdeur de, uh, de hash of wat dan ook... Uh, mm -hmm. Invoeren. Ja, u nou, bespeurt een... dat er een grote afzetmarkt is voor, uh, voor de, de criminele wietafzet. Ja, nee, de, de, de rationele argumenten om dat te doen, die zijn uh, helder. Het gaat om dat er een wet nou, is die dat, dat die gezegd, die er tegenhoudt. Ja. Zou u dan niet makkelijker, aangezien er een wet is inderdaad, dat Ger zegt, die het tegenhoudt, uh, kunnen proberen om uh, partijgenoten van u in de Kamer een initiatiefwetsontwerp in te laten dienen? Dan ben je er vanaf. Ja, nou ja, iedereen die dit een goed plan vindt, kan het steunen. Dus dat is een goed idee. Maar uh, ik denk dat het eerst belangrijk is dat we met elkaar weer afspreken. Dat het toch verstandiger is. En dat zie je in alle steden en dwars door alle politieke partijen heen. Dat burgemeesters zeggen, laten we alsjeblieft een beetje in de buurt blijven van ons succesvolle beleid. Want we hebben de minste uh, jongeren verslaten. We hebben de minste doorstroming naar harddrugsgebruik van andere landen. Maar laten we dan dat laatste probleem, hè, dus de, de achterdeur, laten we dat nou eens goed regelen. Dat is ook... Uh, meteen een aanpak van de, van de criminaliteit, maar ook het TSC-gehalte. Want terecht, ik ben daar zelf ook vier jaar geleden over begonnen... is het TSC-gehalte in softdrugs wordt te hoog. Dus daardoor wordt het eigenlijk een harddruk... Nou, hoe kunnen we dat nou controleren als we niet ook de aanvoer controleren? Dus uh, het past voor mij in in het sluiten van de keten. Ja, nee, dat is allemaal helemaal in orde. Waar het om gaat is... U gaat de wet, er, de wet overtreden. Er, u, gaat de, u, u gaat gewoon de wet overtreden. We belden met Raymond Dufour, die kent u vast. Hij is jurist en voorzitter van uh, Stichting Drugsbeleid. En die zegt, bij de huidige wet kunnen de gemeenten dit gewoon vergeten. En we spraken met iemand van het platform Cannabis detailisten, Michal Veling, die de geschiedenis van dit verhaal... Nou, die, ja. kan die, die kan niet dromen. Hij zegt geen schijn van een kans. Het enige is wat bijvoorbeeld die Dufour zegt... dat er een politiek klimaat ontstaat waardoor je een andere wet krijgt. Alleen dan. Maar dat gaat niet gebeuren door een experiment van uw kant. Nee, maar ik ga ook zelf niet experimenteren. Ik, ik wacht eerst af of u, u, überhaupt een private partij dit wil gaan doen. Dan gaan we wel kijken op welke grenzen van welke wetten we stuiten. Ja, en dan geldt als er ergens een dossier is waar wetten flexibel zijn... cq kunnen ontstaan, is het hier. Maar dan wil ik eerst een goed verhaal hebben. Uh, en niet zomaar alleen, Ik ga niet alleen maar generieke wetswijzigingen vragen... want dat is inderdaad een doodlopende weg. Dat heb ik ook twee jaar geleden tegen mijn gemeenteraad gezegd... en ook maandag weer... We gaan niet zomaar in het wilde weg de wet veranderen. We gaan eerst eens kijken hoe we dit goed kunnen, zouden kunnen regelen. Met een private partij. Maar een private partij, wat stappen. bedoelt u dan? dan? Bedoelt u dat u hoopt dat er dat een ondernemer is... die, die Nee, dat begrijp ik. Maar een private partij bedoelt u dat er in uw gemeente een ondernemer is... die uh, uh, uw uh, ideeën steunt en zegt, dat vind, dat vind ik ook. En ik ga dit gewoon aan, dit, uh, dit project. Ja, maar het is illegaal. Kunnen. Nee, maar dat, daarom zeg ik u ook... Uh, uh, softdrugsgebruik is ook illegaal. Mm -hmm. Tenzij het gedoogd. Dus, uh, ja, maar die, die, die hennepkwekerijen worden wij toch niet gedoogd? Wat, nu gedoogd bij iets wat niet kan. Want je mag helemaal geen wiet telen, je mag het niet mm -hmm. verhandelen... je mag het niet in een koffieje naar binnen brengen. Nee, nee. maar die poging dus van u... Het gaat puur die... om het oprekken van het gedoog, het ja. gedogen... Maar dat is maar al heel gecontroleerd. Want... Dat is al heel vaak geprobeerd. En dat staat toch elke keer op die wet die niet veranderd is. Ja, maar ik blijf net zo vasthoudend als u. Het is, uh, <laughs> het is altijd, maar vorig jaar en bij het vorige kabinet was er überhaupt geen schijn van kans, want die gingen zelf met de wietpas de voordeur sluiten. Ja. Hè? En die gingen met de buitenlanders aanpakken. Nou, de, de, daar is nu weer een wat meer ontspannen politieke sfeer over aan het ontstaan. En dat is geen partijpolitieke discussie, want dat, dat speelt met alle politieke partijen gelukkig een, een rol. En hoe zorgen we nou dat het kwaad zo klein mogelijk wordt... Uh, en dat is niet door het hart te ja. onderdrukken, want dat blijkt niet te werken, ook in andere landen. Nou ja, deskundigen zeggen, dit gaat weer stuk lopen. Er is wel één klein lichtpuntje wat die Michael Veling van dat platform Cannabis detailist uh, gaf. Hij zegt, wij, Nederland kijkt altijd heel erg naar de Verenigde Staten. Er zijn twee staten daar, ja. die hebben het vrijgegeven. Als de Federal Court dit toestaat, dan gaat de VS, het VN-verdrag die dit allemaal regelt, opzeggen. Dan zal Nederland als een haas volgen en dan komt er een wetgeving en dan kunt u uh, die wiet kweken vrijgeven. Maar eerder niet, zegt hij. Ja, ik heb dat gelezen. Hè. Dus zelfs bij de verkiezingen onlangs, uh, parallel aan de, aan de Obama-verkiezingen, hebben twee staten deze lijn gekozen. Ja. En ook daar is kennelijk een, een, een democratisch veel ingewikkelder situatie dan, dan alleen maar hardcrime uh, bevechten, waar mm -hmm. we ook, ook keihard mee doorgaan. Want natuurlijk is het niet zo dat als we de achterdeur op deze manier beter regelen, dat dan uh, we af zijn van de wietplantage en criminaliteit. Want nee. is het is nog steeds voor de expert. Nee, maar de boodschap is dus afwachten tot wat Amerika op federaal niveau doet. Dan, ga, dan gaan wij pas volgen. Dat kan. Maar je las toen ook dat nu wij links worden ingehaald door, door deze staat en de Verenigde Staten. Misschien dat uh, initiatieven hier ook weer uh, internationaal succes voor opleveren. Dus ik, ik wacht dat keurig af, maar wij zitten niet stil. Oké, okay, wij gaan u vast nog een keer terugbellen. Verkronen, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Pst, één minuut. Geachte heer mevrouw, inzaken uw schuld aan UPC Nederland... bent u reeds herhaaldelijk aangemaand. Uw Daarom van... zien wij ons thans genoodzaakt u hierbij nadrukkelijk in gebreken te stellen. Met de hieraan verbonden sommatie het totaal door u nog verschuldigde bedrag... 2394 euro. Daartoe zullen wij uw schuld overdragen aan het deurwaarderskantoor. Nou, ik maak ze sowieso allemaal open en dan lees ik ze. En in het begin gooi ik ze weg, maar nu ben ik ze ook aan het verzamelen in mijn keukenkastje waar ik ook de dingen van het Chinese restaurant, het menu en zo verzamel. En uh, nou ja, verder doe ik niks. Ik wacht eigenlijk denk ik een beetje tot het punt dat ze echt bij mij op de stoep staan. Dus dat, dat is dan die kleine triomf of zo, dat ik kan zeggen, oh, maar dat ben ik helemaal niet, haha. Ik vind dat ik er recht op heb. Want dan moet je maar je adreswijziging doorgeven. En ik weet ook niet waar die mensen nu zijn. Dus pech gehad.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 Gehandicapt zijn is nooit leuk, maar je kunt er het beste van weten te maken. Deze week in Metropolis Radio, creatief omgaan met je handicap. Gisteren hoorden we dat in Brazilië blinde kinderen gewoon op ballet gaan. Jonge meisjes in zwarte balletbakjes en roze majoors proberen voor het eerst op hun roze spietsen te staan. En het enige verschil met andere meisjes die op ballet zitten is dat deze meisjes niet continu in de spiegel naar zichzelf Vandaag is Metropolis in Spanje. Waar blinden zich door hun handicap niet laten weerhouden... eens lekker een partijtje voetbal te spelen. Een reportage van Lex Rietman. Carlos! Tú, Carlos. Venga, Roberto, saca. En een doelpunt. 1-0 voor Barcelona tegen Tarragona. Een wedstrijd uit de blinde competitie in Spanje. Het is uh, zaalvoetbal. Vier uh, totaal blinde veldspelers. En de keepers van beide partijen, die kunnen wel zien, uh, mogen zich alleen maar bewegen binnen hun 2-meter gebied. De spelers worden geleid door pelletjes die in de bal zitten. Maar het is verbazingwekkend. Hoe, met hoeveel gemak ze zich eigenlijk bewegen en uh, zich kennelijk weten te oriënteren op het speelveld. Ik ben echt uh, verbaasd over het, over het niveau en de intensiteit waarmee gespeeld wordt. Knallen met twee, drie spelers tegen de boarding. De trainers geven voortdurend aanwijzingen langs de zijlijn. Het is natuurlijk belangrijk voor de spelers om zich Carlos, nog beter vamos, te kunnen oriënteren. Carlos, sube, sube, sube arriba. Je ziet ze overal in Spanje, bijna op elke straathoek vind je er wel een, de kiosken van de Onze, van de Blinde Loterij. En ik uh, ben nu in het centrum van Barcelona op zoek naar de kiosk van Carlos. De aanvallen van het blinde voetbalteam van Barcelona. Hola Carlos. Hola Alex, ¿qué is Ja, daar is hij dan. Hier tu puesto in je Zie? Ja. Hey, en uh, hoe gaan de verkopen vandaag? Veel verkocht? Ik no kan me verkeerden, er zijn een Oké. Nou, hij mag nog niet klagen. Zeg, uh, ik ga eventjes uh, bij je naar binnen. Ja? Yeah? Carlos maakt even de deur van de kiosk open. Dat is uh, Edgar, ook de geleidehond. Als je het hier in vanaf niet ziet, ¡Ándido! ¡Qué bonito! Muy bien, muchas gracias. Mucha suerte, muchísimas gracias. Gracias, adiós. Adiós, buenos días. Adiós. Hola hoe algemeen nummer in concreto? Volgende klant. Nou, weer een paar couponnetjes verkocht. Sí. Zeg Carlos, je bent uh, 28. Hoe lang werk je al hier voor de Onze loon te verkopen? Desde el 2005. Sinds 2005. En uh, kan je daar goed van leven? We hebben een sueldo base. Dat zijn praktisch 1000 euro. Oh ja, dat is zo'n 1000 euro basisloon. En uh, daarboven krijg je commissie. Zeg, eh, Carlos, ik heb je afgelopen zaterdag in actie gezien in de competitie georganiseerd door de ONCE. Hoe belangrijk is de ONCE eigenlijk voor de integratie van blinden in de Spaanse samenleving? Como tal is heel importante la de organisatie, maar ook otros andere factoren zoals het familie en el personal. Ja, zegt Carlos, de, de Spaanse blindenorganisatie, onze is heel belangrijk voor de integratie van blinden. Maar zegt hij, uh, het is ni, natuurlijk niet het enige, de, ook de familie is heel belangrijk. Je werkt al uh, een jaar of vijf hè, als verkoper van loterij. Wat is het meest bijzondere voorval dat je hebt meegemaakt? Desde que me han atracado, desde que me ha venido una mujer y me haya pedido. Ze hebben je overvallen, atracado? Sí. Aquí te atracan. In je kiosk, okay. dentro ah. del kiosk? No. Binnen de kiosk is die overvallen. Omdat het raar en extra is, de mensen die hier ook afvallen. Klinkt misschien <tie> raar, maar blind, blinde mensen worden ook overvallen. Om claro, deze nummer te vervallen... Claro, een seconde. mevrouw wil even kijken of ze een prijs heeft gewonnen. Premio, 2 okay. okay. euro. Premio, eh, 2 euro. 2 euro. Een prijs van 2 euro. Oké. Wil je een raspadita met de 50 die er zijn? No? No quieres agarrar ninguna? No, bro. No, Carlos, je, je probeert ze wel van alles aan te smeren, hè? Aquí es que si no... <laughs> se intenta, ze intenta, al menos se intenta. Se intenta. No, het is uh, Spitz, weer de volgende de ene naar de andere klant. Hola. Para hoy, me ah, sí. da dos... Algún número en concreto? No, lo que quiera. De acuerdo, un segundo. Esto no es normal, ¿eh? <laughs> Ay, <laughs> no es hombre... Normal. Ja, zegt Carlos, <laughs> dit is niet normaal, hè? Maar het loopt echt storm, man. Die gaat vandaag echt... Uh... O, o al menos suelen tardar no, más en venir. Normaal gesproken komen ze allemaal niet zo snel achter elkaar. nou, Carlos, verkoop je me een couponnetje? Dat is no, de nummer 13, noem dat er even. Noi, noi, noi. Oh, no, no, nummer 13 is er niet, <laughs> is vandaag dinsdag de 13e. Dat is net zoiets als vrijdag de 13e bij ons. Dus dat nummer is allang uitverkocht. Okay, eh, nou ja, uh, uh, maakt mij niet uit. Oké. Okay. Nou, nummer uh, 19284. Quanto is Verlish dat? Goed. 1,50? Oké. Okay. Dankjewel. Muchas gracias. Blijf en uh, ik, hoop, uh, dat ik, ik hoop dat ik vanavond miljonair ben. Morgen is Metropolis Radio in Indonesië, waar je met je handicap een goede boterham kunt verdienen. Wat verdient hij nou als bedelaar op een dag? 900 rupees every day. Wauw, 900 roepies, dat is even snel omgerekend. Ja, dat is toch bijna 24.000 roepies per maand. 200 euro. Dat morgen dus in Metropolis Radio. Het geweld in Congo breidt zich uit. Rebellenbeweging M23 heeft de provincie Zadgoma goma ingenomen... en is helemaal niet van plan om zich terug te trekken... ondanks waarschuwingen van de VN. Sterker nog, de rebellen zijn van plan om heel Congo over te nemen. De regeringstroepen lijken inmiddels het hoofd in de schoot hebben gelegd... en de blauwe helmen doen ook niks. Hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw, Thea Hilhorst... ze is net terug. Je bent net terug uit de Congo. Vanmorgen? Ja. Um, een goede reis gehad? Ja, best wel. Ja, oké. Okay. Uh, we hadden je gisteren kort even aan de telefoon. Toen was je net weg uit de Congo en aangekomen in Kigali, Rwanda. Uh, en wat je, merkte je daar nou van de situatie in uh, Congo? Ja, ja. Nou, toen ik in, in Rwanda merkte je er niet zoveel van. Ik was natuurlijk alleen maar op het vliegveld, hè, in, mm. in transit. In Congo zelf merkte ik er wel heel erg veel van. Ook in Bukavu, waar ik zat, merkte je ook echt dat mensen daar al vooruit dachten en zeiden van. Nu is Bukavu aan de beurt. Hmm. En ook je merkte buitenlanders die gingen weg, evacueren. Maar ook gewoon de lokale bevolking het echt benauwd had. Ja, waarom Bukavu? Is dat een strategische stad? Ja, dat is de tweede grote stad van de Kivu. Goma is Noord-Kivu, Bukavu is Zuid-Kivu. Dat ligt ja, over de weg. Een uur of acht van elkaar vandaan, dus in die zin is het ook een kleine moeite om door te gaan. En mensen die, ja, rekenen daar wel een beetje op. Ja, ja. je was in Rwanda en nou wordt er van alle kanten keihard gezegd uh, met enorme stelligheid: Rwanda steunt de rebellen, omdat de toetsies zijn en Rwanda wordt ook overheerst door toetsies. Nou, um, maar Rwanda ontkent Rwanda het in Rwanda alle toonaarden. Ontkent dat in alle toonaarden. Wat ja. kun je daar duidelijkheid over geven? Nou. Het is wel, denk ik langzamerhand, echt een bewezen feit. Er zijn nu van zoveel kanten, zijn er gewoon echt bewezen... is er bewezen dat Rwanda zich er serieus mee heeft bemoeid... met de opzetten van deze M23, met het recruteren van mensen... met het geven van cursussen. Maar van zijn welke kant is dat op papier gewoon bewezen in onderzoek? Ja, de Verenigde Naties heeft een onderzoek laten doen in juni, juli. Toen heeft Rwanda heel fel gereageerd. 500 pagina's teruggeschreven, daar klopt helemaal niets van zijn een aantal zaken opnieuw onderzocht. En nu is een paar weken geleden is het finale rapport gekomen... waar het echt toch ook weer in wordt beweerd. En ook andere onderzoeken ondersteunen. Het zijn drie, vier onderzoeken, hm. zijn getuigen van... Verklaringen van allerlei kanten die daar toch echt op wijzen. Heb je enig idee waarom Rwanda dat doet, afgezien van het feit dat ze hun eigen bevolkingsgroep willen steunen. Maar dat, dat kan nooit enige reden zijn, denk ik dan maar. Nee, het is een heel complex en, en uiteindelijk weet je nooit precies waarom ze het doen. Heeft, misschien economische overwegingen hebben daar ook wel iets mee te maken. Maar niet er genoeg grondstoffen daar in de grond. Hè, niet genoeg het? om oorlog voor te voeren. Ja. Rwanda voelt zich nog steeds bedreigd door die oude interhandel, die nog steeds in Maar die zijn er eigenlijk niet zoveel meer. En want, wordt want, ook wat waren wel, dat voor groepen. Ja, dat zijn die groepen die toen de tijd die genocide in Rwanda hebben georganiseerd mm. in 90. Die, die zijn in de, zijn, de die, jaren 90, die zijn naar ja. naar Congo gevlucht en die zijn er ook rebellen rebellie begonnen en die willen ook dolgraag gewoon eigenlijk terug naar Rwanda en het afmaken die genocide. Nou, die kans is, is bijna nul. Dit is een hele verzwakte groep. Maar er zit natuurlijk ook iets in de psychologie van Rwanda... om zich nog steeds goed te willen beschermen. Ze zien die chaos in Congo. En dan hebben ze het idee van, zoals ze dat zelf zeggen... van ja, als je je huis wilt beschermen... dan moet je in je voortuin gaan staan. Ja. Dus dat geeft hun ja. dat gevoel van controle. Dat wordt ook gezegd. Ja, ja, ja. Nou, was jij uh, in uh, Congo voor onderzoek? een niet-onderzoek naar deze ineens opgebloeide opstand? Want dat, dat gebeurde terwijl je daar was. Wat was je, wat was je daar aan het onderzoeken? Nou, wij doen eigenlijk al een jaar of vijf onderzoek in Congo. En wat, wij, wat ik met mijn groep doe, is in conflictachtige situaties onderzoek doen... maar dan niet naar het conflict, naar het geweld... maar juist naar het alledaagse bestaan. Want ook in een conflict moeten mensen zich in leven houden. Het gaat gewoon door. Ja, Mensen hebben ook nog steeds landdisputen. Ze moeten ergens naartoe als er van ze gestolen wordt. Ze hebben autoriteiten nodig. Dus wij proberen juist te kijken hoe mensen zich redden... in hun alledaagse bestaan, ook in een conflict situatie. Beschrijvend om ze ook te helpen daarmee? Nou, we bestuderen dat en we kijken dan ook met name... naar hoe hulporganisaties bijvoorbeeld die er dan vaak actief zijn... en hoe die daar goed op aan kunnen sluiten. Dat nee. ze ja, gebruik maken van wat mensen al kunnen... wat mensen al doen en daarbij aansluiten. En er niet bijvoorbeeld overheen walsen met hulp... die eigenlijk helemaal niet geschikt is. Nee. Merkte je daar tijdens dat onderzoek... Want je je deed dus al onderzoek in natuurlijk onrustig gebied. Of in elk geval mm -hmm. ze hebben daar enorm veel onrust gehad. Nu weer die spanningen die opliepen, merkte je dat? Raken de mensen daar, om het eigenlijk maar heel erg te zeggen... nog een beetje van in paniek? In Congo zelf? Ja. Nou, Je merkt het in ieder geval aan de veiligheid. Want wij begonnen dit onderzoek wat we nu deden... begonnen we op drie plekken. En we eindigden dat we het nog maar op één plek konden doen. Omdat twee plekken gewoon te onveilig waren geworden. Mm -hmm. Nou, houd het op. Wat je aan mensen zelf merkt is... ja, dat vind ik altijd bijzonder... Je ziet daar niets wat je, van, wat je in Gaza ziet. Van die emotionele uitbarstingen. Van nu is die weer dood en verschrikkelijk. Mensen zijn heel onderkoeld. Heel, heel praten ook heel onderkoeld over... Maar ze maakt zich wel echt zorgen. En bijvoorbeeld Bukave is een hele levendige stad. Daar is altijd heel veel rumoer en lekker dansen en noem maar op. En nu s'avonds, zeven uur, het is gewoon stil. Hmm. Krijg je niet ja. een soort gevoel van futiliteit over jezelf? Van Onder die omstandigheden ben ik met dit onderzoek bezig. Hoe belangrijk normaal gesproken ook. Maar dit is wel een oorlogssituatie. Ja, dat had ik zelf wel. Maar wij waren ook heel verrast. Want wij hadden maandag gepland een workshop te houden. Om ons onderzoek te presenteren. Notabene ja. naar hoe transport gaat in Congo. denk je, nou ja, er zal wel niemand komen. Maar die zaal zat gewoon helemaal vol. <laughs> en dan hadden we het van tevoren en afloop over Goma. Maar voor mensen daar, die hebben dat natuurlijk heel goed door. Dat hun realiteit doorgaat ondanks welke oorlog dan ook. En als wij in die dorpjes zijn waar mensen het over hebben... is inderdaad het geweld, maar nog veel meer over de ziekte... is het in hun Kassave planten, waardoor ze geen oogst hebben... en straks niks te eten En dat hebben. is gewoon echt de dagelijkse beslommering... zolang die Precies. rebellen nog niet bij hun aan de voordeur staan. Ja, ja. Maar ze gaan die kant op, althans, dat hebben ze gezegd. Hè. Ze hebben letterlijk gezegd, we hebben nu uh, Goma... en we gaan door naar Bakavu en uiteindelijk naar Kinshasa. Ja, maar ik denk waar mensen bang voor zijn... is het moment van de frontlinie. Want als, die, als ze echt in de gevechten zitten... Want of ze nou zeg maar in een rebellengebied zitten of in een regeringsgebied, dat maakt soms in de praktijk helemaal niet zoveel uit. Maar het is het vervelende, is het ja, als de frontlinie aan, aan, op hun plek is, ja, dat dus ze tussen guren inzitten precies, en erin terechtkomen. Want die rebellen die zijn ook met een hele kleine groep relatief. Dus die kunnen ook helemaal niet veel bezettingsmacht achterlaten. Dus ja. waarom ja, kunnen zij zo opschieten in Congo? Is, hier... is omdat er geen leger is. Het leger loopt gewoon voor ja. ze weg. Dus het is in wezen hoe snel zij kunnen rijden en wandelen. Zo snel kunnen ze Congo veroveren. Daar ja, wordt vanmorgen een, een, een, een Vlaamse, wat was het, een antropoloog of politicoloog. En die, die relativeren de omvang van die groep ook heel erg. Die, en, die, en die zei ook, dat is helemaal niet mogelijk... dat zij heel Congo veroveren. Als je, kijk, maar, kijk maar naar de kaart. Nee, je zou moeten denken, van, ze kunnen het wel veroveren... maar ze kunnen nergens iets achterlaten. Dus ze kunnen het wel veroveren, maar ze kunnen het niet bezetten. Hmm. En dat is natuurlijk toch iets dan heel anders. Gewoon een, een soort strooptocht. Alleen maar verderf achter zich laten. Ja, tenzij, maar goed, ik ben helemaal geen strategisch onderlegd iemand of zo. Maar als ze natuurlijk echt in Kinshasa aan zouden kunnen komen... en ze kunnen daar echt een aantal cruciale punten bezet nemen... maar ik heb de indruk toch wat ze eigenlijk aan het doen zijn... zichzelf groter maken om betere eisen te kunnen stellen voor onderhandeling... Wat is nou de rol precies van de VN? Want, want Ger zei het al, de blauwhelmen doen ook niks. En dan hoorden we uh, van verschillende kanten... Ja, maar ze mogen niets doen, want ze hebben het mandaat niet. Dat wordt ook weer tegengesproken. Ja. Ze doen het niet om geen olie op het vuur te gooien. Wat, ja. wat heb jij daarvan meegekregen? Nou, ze hebben wel een mandaat... om mee te vechten met het Congolese leger. Op het moment dat het Congolese leger... zich terugtrekt, dan kan de VN niet meer veel doen. Niet eigenmachtig. Bovendien zeiden zij... en dat denk ik dat dat terecht is... op het moment dat die rebellen in Goma staan... en je gaat daar een gevecht met ze aan... ja, het aantal burgerslachtoffers, dat is niet te overzien. Ja. Dus dat vind ik terecht... Dat dat ze op dat moment dat gevecht niet aangaan. Waar nu over gesproken wordt, is om toch te denken, misschien, aan dat je dan de blauwhelm hebt en dat je die versterkt met troepen vanuit de Afrikaanse Unie. Ja. En dan toch op die manier echt ook militair optreedt tegen Maar dat M23. gaat ook op. Een enorme stroperige toestand is dat. Hè? Ik bedoel, voordat die mensen eenmaal ter plekke zijn en wat kunnen gaan doen, is het hele conflict al afgelopen misschien. Nou, ik weet het niet hoe het zal gaan. Ze gaan nu praten. Dus dit soort conflicten, ja, die kunnen ook, daarom is het zo'n koffiedik kijkerij... want ze kunnen ook in wezen ook weer best snel ophouden, hè? Goma is eerder bezet geweest in 2009. Bukavo is een aantal jaar daarvoor ook bezet geweest een aantal weken waarna de onderhandelingen volgden en zo het rebellenleger dan weer geïntegreerd wordt in het nationale leger. Maar voor uit zolang zelf het duurt precies ja. want deze rebellenbeweging komt daar weer uit voort uit onvrede precies. met wat er ja. toen gebeurde. En nou, dan... wat nu gezegd wordt echt ook echt ja, een fout ook is geweest is dat ze hebben dus de vorige keer in 2009 hebben ze dat rebellenleger geïntegreerd in het nationale leger, maar ze hebben die commandant in de Kivu laten functioneren. Dus die zaten in hun eigen thuisgebied en zijn daar gewoon weer verder gaan recruteren, nadenken. En op een gegeven moment zijn ze weer van het leger af gaan splitsen. Dus waren ze eigenlijk gewoon toch het eigen leger in Kivu. En nu wordt er wel gezegd van als ze weer op dat punt komen van integratie in het leger, dan moeten ze in ieder geval zorgen dat die commandanten niet in de Kivu provincies mm -hmm. worden gestationeerd, maar elders in Congo. Dat je iets doorbreekt van die Eenheid daar in de Kiefer. Is het zo komen? Is het zover komen? Ja, moet het zover zover komen. Nou, vanavond gaan de beide presidenten van die landen die gaan praten uh, onder leiding van Oeganda. Uh, wat uh, is dat het moment dat ze aan die rebellen kunnen laten zien? Nou, we geven jullie dit en dan houden wij op. Dus het kan na vanavond afgelopen zijn. Nou, het lijkt me heel ingewikkeld worden, want tot nu toe is het zo gegaan. Want er zijn in september is er ook gepraat, dus dat is nog echt niet lang geleden. En dat is eigenlijk terugkijkend was er waren dat meer ja praatjes voor de bühne, zeg maar. Hmm. Dus er werd zogenaamd onderhandeld, maar ondertussen ging het allemaal gewoon door... En of ze nu vanavond serieuzer zullen zijn in de aanpak van het gesprek... dat moeten we gewoon zien. Het is ook zo dat uh, um, jij was ook om, om, om, als hoogleraar humanitaire hulp en ontwikkeling. In Congo is ontzettend veel hulp en ontwikkelingshulp nog. Ze, hebben, uh, ze zijn voor een groot percentage afhankelijk van donorlanden. Kunnen die landen wat doen? Ja, maar ik denk hebben dat die op dit moment... moment? Nou, waar op dit moment de donorlanden echt aan het werk zouden moeten... is natuurlijk ook in Rwanda. Want Rwanda is ook heel afhankelijk van steun uit het buitenland. En Rwanda regisseert meer. In Congo is zelfs de vraag, als de overheid het wil... ja, wat gaan ze dan doen? Die hebben nou die hebben geen leger, die hebben niks. Terwijl als de donoren echt goed druk uit zouden oefenen op Rwanda, van Rwanda, kappen ermee. Zorgen dat die M23 stopt, hm. gewoon praten met Kinshasa. Proberen die problemen nou eens echt op te lossen... die daar aan het conflict en grondslag liggen. Dus niet Proberen... de spelers, maar de regisseur aanpakken. Ja. Maar, de, maar Rwanda wil, wil het nu oplossen eigenlijk, dat begreep ik als je eerdere woorden. Nou, tot nu toe heeft Rwanda dus een dubbel spoor gezet... van aan de ene kant praten, ontkennen dat ze ermee te maken hebben in alle toonaarden. Terwijl ondertussen de bewijzen zich opstapelen... dat ze wel degelijk ermee te maken hebben. En wellicht ook wat regisseren. En er zelfs ook veel mensen bang zijn... dat Rwanda zich er rechtstreeks mee gaat bemoeien. Zo ver is het in elk geval nu nog niet. Thea Hilhorst net terug uit Congo. Hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw. Hartelijk bedankt. Ja. En de villa is zometeen na het nieuws bij u terug... met ons Euroforum vanuit Straatsburg.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 Mensen vinden dat ze beter slapen als ze de avond ervoor wat alcohol hebben gedronken. En ze slapen ook niet korter als ze een glaasje op hebben. Vanavond in Labyrinth, lekker slapen. 10 voor 9 Nederland 2. Het bedrag waarvoor u de auto heeft gekocht. Nee, zoveel krijgt u niet terug. Bij een autoverzekering van Ora krijgt u bij Total Los wel het bedrag terug waarvoor u de auto kocht.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 Elke twee weken het beste oude internationale pers. Acht nummers voor 15 euro. Ga naar 360magazine.nl De ORA Autoverzekering. Sluit hem nu af met 15% korting op ORA.nl Het origineel is altijd beter.